Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Laren, in Noord-Holland, heeft de politie iemand neergeschoten... bij een vechtpartij bij een café. Twee mensen zijn gearresteerd onder wie de man die is neergeschoten. Zo'n tien mensen waren met elkaar aan het vechten bij een café... in het centrum van Laren. Toen de politie aankwam, keerden de vechtersbazen zich tegen hen. Er werd onder meer met glas gegooid... De neergeschoten man is naar het ziekenhuis gebracht, net als een agent die gewond raakte. Onderzoekers van de FBI gaan ervan uit dat de man die vrijdag het vuur opende op een marinebasis in Florida alleen handelde. Ze beschouwen de daad als terrorisme. Een Saoediër schoot drie mensen dood en verwondde acht anderen voordat hij werd doodgeschoten door de politie. Hij was een luitenant van de Saoedische luchtmacht die meedeed aan een Amerikaans trainingsprogramma. De Amerikaanse minister van Defensie wil buitenlanders in dat programma voortaan strenger screenen. In Finland wordt Sanna Marin waarschijnlijk de nieuwe premier. De sociaal-democratische partij die de Finse coalitie leidt... heeft haar aangewezen om anti-Rine op te volgen. Die stopte afgelopen week op nadat het vertrouwen in hem was opgezegd. Als het parlement met de benoeming akkoord gaat... wordt Marin de jongste premier die Finland ooit heeft gehad. Ze is 34 jaar. In Jorwert in Friesland is een windmolen omgevallen, mogelijk door de harde wind. Hij belandde dwars over de weg. De windmolen van 32 meter stond op het erf van een, boerde, van een boer. De boerderij werd niet geraakt. Het weer vannacht buien, mogelijk met onweer. De wind neemt in kracht wat af. Ook overdag veel buien, soms met onweer. En de wind neemt dan weer toe. Het wordt ongeveer 8 graden. Dinsdag begint rustig, maar later in de middag en avond neemt de wind weer toe en vallen er verspreid buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM Met men nu de nacht.